Hij was een Poolse medewerker van het afvalverwerkingsbedrijf dat de loods gebruikte. Een andere Pool raakte licht gewond bij de brand. Het afvalverwerkingsbedrijf doet ook in asbestsanering, maar asbest is volgens de brandweer in nut niet vrijgekomen. In Drenthe worden twee mannen vervolgd die een groot aantal roofdieren zouden hebben vergiftigd. Zeker vijftig roofdieren, zoals vossen, dassen, haviken en buizerds, aten van verboden landbouwgif en stierven. Ook zou een aantal honden zijn overleden. De twee zouden de roofdieren hebben vergiftigd om te voorkomen dat ze fazanten zouden eten. Die werden uitgezet om op te jagen. Het weer bewolkt en langs de westkust kans op regen. Vanmiddag zon en een maximum temperatuur van 18 graden. Morgen droog, dan is het 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Groenlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. platen van schellak en Vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. Een met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Zij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje, het was al het album soms van spreken, weet je nog wel oudje, er was er ook een, een bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel oud.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 Go. Het staat voor ons nou vast, als zij het zingt, dan klinkt het zo. to do And who klinkt zo'n lied van toen As the Rolling Stones het Rolling Rollingsport to Rolling Stones And sing it again Darling <coughs> To know all the things Need you want my side, baby. Yeah, you wanna be free. I said, turn it down. Said my side, when I Give kiss you, you goodnight, baby. But you come running back, tell it, baby. But you come running back. I said no. you can't you it now. You come running back to me. Yeah, I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het tal. Zingen de salveren zoetjes? Weet je hoe het klinken zal? Ho, goede post, goed, goede kost, goed, weer. Of ben mee, fel langs de Belgen klinkt vol een stal: een voet van de kostelein. En hoe zou het klinken als het vanuit een schommelstoel gezongen werd door een Gert? Eerst had ik eerbied voor jouw grijze haar. jij het nu blauw Het spoor van zo'n spoeling Bekroont na een jaar Jouw rimpels van zorgen met touw Kom Chipmanks, we gaan wat zingen voor de mensen Zijn jullie klaar om te beginnen?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 Als jij op jouw manier zingen gaat Want dat meteen een zesde gouden plaat Soeraba Ik laat je nooit alleen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 Sta vrij. Durf je het echt niet te wagen, zo het min te als jij Rikkie, toe laat me niet wachten, duurt veel te lang Heus, ik word bang, jij bent in al mijn gedachten van de zingende familie Broskofski Broskowski moet ik zeggen een wereld zonder jou en daarvoor Sweet Sixteen met de jongen waar ik van hou en daarvoor Wilk Alberti met Ricky. en daarvoor Marijke Hofland met mijn hart blijft dromen we luisteren nog steeds naar ZFM Zandvoort de lokale omroep en het programma Zandvoort uit Zandvoort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 Op Buena Fortuna? Er is deze mooie plaat van Reggie van der Burgt het eenzaam op het Leidse plein. Ha, ha, ha, ha, ha. Wees al voor mij, misschien Want zij troostte mij van verder Dat ik je eens terug zal zien Dat ik je eens terug zal.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 Na fortuna, zij en de stad. Won't fortuna, won't na fortuna, fortuna, die Buona fortuna, de rozen bloeiden en burden zwaar, de sterren gloeiden, zo so wel en klaar. Ik wacht op jou, maar die beloofde mag je vervallen. En wat dol jou, het I'll just love to live for Let's to live on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 denn entscheidend gut so gut. Mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein. Nur wenn mir eine Wege fahren, dann fällt's mir wieder ein, frag nur deinfällt's auch ja. Wo du sagst, hat nur, frag du dein Herz ob ja oder nein, denn entscheidend tut's so weh, ich geh singen durch die Straßen mit. Lacht mir schon die andere zu Doch ich weiß die Uhr leise Schöne Stunden gehen dahin Und ich hör die alte Weise Und begreife ihren Sinn tot Ja, u hoort de muziek van Roy Black. De Duitse Roy Black wel te verstaan met wraak, Noer Dein Herz. En daarvoor muziek van Martine Bijl met Ik Zou eens Willen Weten. Daarvoor Ilonka Biluska met De Leeuw Slaapt Vannacht. Nederlandse vertaling van The Lion Sleeps Tonight. En daarvoor de Fortuna's met Buena Fortuna door met nog meer mooie muziek, want zoals iedere deze ochtend, neem ik u mee terug op reis in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Dat doen we zometeen met Willy Alberti, met Waar ben je? Er is deze mooie plaat van Harry Bliek, met Goodbye, Mary Lou. Je laten gaan, Zo ver bij mij vandaan. Goodbye, farewell, Lou. Toch zal mijn hart voor jou steeds slaan, slaan. Darling I They may come down goodbye, thy Mary merry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 Meer geteld, het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen.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 Said she couldn't live without me no more Listen, if can't just be I got to get back to my baby once home Anyway, yeah Baby really took it for an airplane Ain't got time to take a fast train Only days ago I'm a going home Cause My baby took me a little But she rolled me a letter. If you couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, me a ticket for an airplane We ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home Call oh, my baby, I'm going to a little Call my baby, I'm going to play a little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 Shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on a sidewalk, than a match, yeah. the sidewalk, covered in a matchy. But night is a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. If I believe, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer in the city. In the summer in the city.